Goedenavond. De hackers achter Odido wachten bewust nog even voordat ze alle persoonsgegevens gaan lekken. Want ze willen niet dat de mediastorm gaat liggen. Dat zeggen ze bij de NOS. Vandaag zijn de eerste gegevens van honderdduizenden mensen op het dark web gezet. omdat Odido weigert om het losgeld te betalen. De politie en experts raden ook aan om dat niet te doen. In totaal zijn er namen, adressen en rekeningnummers van meer dan 6 miljoen mensen buitgemaakt. Kinderen gaan de laatste jaren weer iets vaker buiten spelen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Onderzoek. Gemiddeld komt een kind nu bijna 8 uur per week buiten... en dat is 25 minuten meer dan twee jaar geleden. De meeste kinderen willen wel vaker buiten spelen... maar dat doen ze niet omdat ze niet genoeg vriendjes in de buurt hebben... die mee willen doen. En ook vinden ze binnenspeelgoed vaak leuker. Er komt Europees geld beschikbaar voor vrouwen die een abortus willen... terwijl dat in hun eigen land verboden is. Zo kan een vrouw uit Polen dan bijvoorbeeld naar Nederland reizen... en die kosten laten vergoeden. De Europese Commissie heeft het plan bedacht... nadat een online petitie meer dan een miljoen keer was ondertekend. En dan de sport, want de KVB gaat samenwerken... met de voetbalbond van Curaçao. Het is de bedoeling dat ze kennis gaan delen... over bijvoorbeeld vrouwenvoetbal- en wedstrijdorganisatie. Het wordt een uniek voetbaljaar op Curaçao... want dat eiland heeft zich voor het eerst geplaatst...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 En ik denk dat ik het binnenkort aan de stok heb met mijn buren. Klinkt niet goed? Nee, klinkt niet goed. Waarom oh, hoor je zo meteen eerst Kensington, en de steek. Mijken, music en Melody. 9 minuten over 9, elke donderdagavond bij mij. Quintie jan Hallo Joost. Hey Quintie, eind uh, vorig jaar ben ik uh, geopereerd aan mijn uh, stembanden. Ja, ik had een uh, poliep op mijn stembanden. Dus uh, het probleem daarmee was eigenlijk vooral dat ik uh, constant hees klonk. Ik kon uh, vermoeid. Uh, praten kostte heel veel kracht. Weinig bereik had ik in mijn, uh, mijn stem. Dus je moet voorstellen... Omlaag, dat ging niet meer. En zeker ook omhoog, dat ging ook al heel lang niet meer. Okay. Dus ik sprak eigenlijk vooral heel erg recht door Nu is dat niet te handig als je bij de radio werkt. Dus begin december ben ik geopereerd. Het herstel daarvan gaat eigenlijk goed. We zijn een beetje aan het einde van de revalidatiefase... zo wist mijn logopedist vandaag te vertellen. En we zijn nu overgegaan naar de opbouwfase. En ik zei net al, ik denk dat ik ruzie ga krijgen met mijn buren. Dit is waarom. Ik wil vandaag een nieuwe fase ingegaan. Um, en dat heeft als volgt. Het uh, is zo dat ik wat uh, bereik moet uitbreiden. Bereik uitbreiden? Ja, bereik moet uitbreiden van, uh, van je stem. Okay. Dus wat ik nu moet doen... ik moet een uh, toonladder gaan volgen op de piano. En je kunt gewoon een piano online uh, vinden. Dat is gewoon dat is een digitale piano. Hoef je niet een fysieke piano voor te hebben. Ja. Um, maar je moet dan met je stem een begeleiding vormen. Niet zozeer met alleen je stem... maar in de vorm van een kazoo. En weet je wat een kazoo is... Ik, ik denk te weten wat een kazoo is, ja. Het is een uh, klein blaasinstrumentje wat ik hier uh, heb gekregen. Nu moet ik dus als volgt te werk gaan. En ik denk, ja, als mijn buren dit horen... dan worden ze natuurlijk knettergek. Dit is wat ik moet doen. Dus ik heb hier een digitale piano. Zoals je hem hoort. Oh, dit klinkt nu al als heel veel ellende. Dan moet ik dus die toon hebben... en dan een halve toon omhoog en dan weer een halve toon naar beneden. Dus dit is dan... Nee. En dan moet ik dus... Nee, nee, nee. En dan moet ik... En zo moet ik dus de hele ladder af. Nee, dit meen je niet. Dus daarna moet ik naar... En even voor mijn idee, hè. Dit, dit ongelooflijk irritante geluid. Zo'n toonladder af. Hoe lang ben jij hiermee bezig? Ja dit, ja, dit duurt denk ik een minuut of vijf. Elke ik, dag. ik moet het drie keer per dag doen. Ah! <laughs> ja. Ik moet het drie keer per dag doen. Ja, dat word ik echt hard. Dus ik moet gewoon... Ja, weet je wat jij... Ja. Weet je wat jij gaat doen? Ja. Dit wordt gewoon een lief briefje naar de buren sturen. Ja. De ramen barricaderen. Ja. Ja. In het meest, meest verre hoekje van jouw huis... ga jij lekker deze stemoefeningen lopen doen. Ja. Maar ik dacht, kan ik het ook aangenaam voor jou maken? <laughs> Op welke manier? Ik kan, ik kan nu een liedje spelen door de kazoo. En dan ben ik wel benieuwd of jij weet wat het is. Nou, als je het weet, zeg het dan niet meteen. Well, gooi maar op. Probeer maar. Hm? Oké. Okay. Ik vind vooral de blik die je me geeft terwijl je hier op dit ding mag... zit te spelen. Niks. Ik heb echt geen idee. Heb jij geen idee en wat het, het is? En ik ben echt goed in muziek raden, Maar ik heb echt geen idee. Onthoud wat jij hier hebt gezegd. Zal je zo vertellen wat ik nu hoor. Lane. Can we pretend that Airplanes bij je muziek. Ik vertelde net dat ik van mijn logopedist, om het bereik van mijn stem wat te, te verruimen, moet oefenen met een kazoo. Ik moet een toonladder spelen op een piano en dan moet ik met die, ja. die moet ik zo meegaan op die kazoo. Ja. Um, nu zei ik, nou oké, okay, het is natuurlijk een klote geluid, dat mogen duidelijk zijn. Ik moet het drie keer per dag doen, dus ik heb morgen ruzie met de buren waarschijnlijk. Grote kans. Ik, kan ik het nou ook draaglijk maken voor mijn lieve collega en vriendin Quintie Missitjan. Ik, ik twijfel het. Ja, nou, goed, Ik heb zojuist iets gespeeld wat jou als een spekje naar je bekkie moet zijn, dit speelde ik. Ik vind vooral de blik die je me geeft terwijl je hier op dit ding zit te spelen. He? Gaat hier niks bij jou branden? Helemaal niks, Joost. Helemaal niks? Nee, echt niet. En ik denk echt dat dat aan jou ligt. Of, en dan quote ik jou toch nog maar even: ik ben degene met heel veel muziekkennis en ik weet echt heel veel liedjes. Ja, absoluut. Maar dit, ik hoor het echt niet. Wie is jouw lievelingsartiest? <lacht> nou, een van de, de One Direction Harry Styles. Oh ja. Oh ja, ja, ja, ja, Deeltje even die was, mand voor je. Ja, dat was hem toch? Nou, nee Ik hoor! Ik heb vooral de blik you die know, je geeft als je hier op dit ding well. zit te spelen. Komt you know, it's not the same ja, ja, als je het meezingt is het leuk. Maar heel even, nee hoor, daar zaten echt wat haperingen in. Ik had het misschien ergens kunnen horen, ja. maar ik vind toch... als ik het zo terughoor, dit ben jij, Joost. Dit was gewoon niet al te best. Je ziet nou de grootste film van Harry Styles. Ja, ja, ja, dat kan je zo lopen doen. Ja. Ga jij nou maar lekker die oefeningen van een logopedist doen. Dat ga ik zeker doen. Hé, hey, als je honger hebt, dan heb ik zo meteen goed nieuws voor je. Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. I'm still spinning around. It feels like a spell that I can't break. And now...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 Keep baby. baby. Clean Bandit, Adam marie en Crybaby. Goedenavond, wat mag het zijn? The drive-thru quiz. We gaan zo meteen de drive-thru quiz spelen. Zeker, ja, op de donderdagavond. Ja, absoluut, ja. Het is bijna weekend. Ik kan me zo voorstellen, hè, je, je hebt er niet meer helemaal zin in... om lang in de keuken te staan. Dus misschien denk je aan iets wat nog in de vriezer ligt of wat dan ook. Maar wat je ook gewoon kan doen, is lekker de auto instappen... en jezelf trakteren op een heerlijke McDrive. Ja. Dus mocht je nu onderweg zijn naar MacDrive... of op dit moment echt het knipperlicht aanzetten... en denken, oké, okay, ik neem nu de afslag. Ik ga zo meteen in de rij staan. Mm -hmm. uh, meld je dan even via de Q-Music app. Dan betalen we zometeen jouw bonnetje van de MacDrive. Hoe lekker is dat? Gratis eten. Gewoon kosten, Gratis. kosten vergoed. Van ons. Laten we wel wezen. Dan smaakt het misschien nog wel... Klein beetje lekkerder. Iets lekkerder. Uh, als je mee wilt doen met de drive through Quiz... kom maar door via de Q-Music app. Go, en ook Hendrix en Golden Horizon. Oh, Laat hem even weten waar je staat.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 Ja, ben je onderweg naar Mac Drive? Meld je mij even via de Q Music App. Dit is Golden. Q sounds better with you I was a ghost, I was alone Do what in, kiss so again The I didn't know how to believe I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 Black Music en Morning, speciaal voor iedereen die bij een McDrive staat... of daar naartoe onderweg is. Goedenavond, wat mag het zijn? The drive -through quiz. Ja, en de Drive-Thru Quiz. Aan de Drive-Thru Quiz maak je kans om je volledige bestelling terug te verdienen. Laura, goedenavond. Goedenavond. Yvette, goedenavond. Hallo, goedavond. Jongens, jullie gaan spelen in de Drive-Thru Quiz. Laura, even voor de duidelijkheid, waar sta jij op dit moment? Wij staan in Winterswijk. En wat gaat je bestelling zijn? Een Big Tasty Chili Chicken en een McRockets. Oké, okay, dat is een flinke bestelling. Nou, ik had uh, gedacht, ik had wel meer kunnen kiezen nu. <laughs> oh, oh, je moet eerst het spel nog winnen natuurlijk. Oh, ja, dat is waar. Ja, maar zelfverzekerdheid dat is helemaal goed. Yvette, <laughs> vertel waar sta jij bij de MacDrive? Wij uh, gaan naar het Hoendiep in Groningen. In Groningen. En wat wordt jouw bestelling? Een uh, crispy chicken en negen nuggets. En allemaal voor jezelf of ga je dat ook nog delen? Nee, ik ga dat delen met de bijrijder. Ook delen met de bijrijder. Oké, okay, dat klinkt helemaal goed. Nou, twee goede bestellingen, jongens. Um, als jullie zo meteen het goede antwoord denken te weten... in de drive-thru quiz, dan mag je op de toeter rammen. Laura, mag jij jouw toeter even horen, alsjeblieft? Duidelijk. En die vette die van jou... Een subtiel klein toetertje. Oké okay, jongens, wacht even tot, ik de, tot de ABC zo meteen er voorbij komt. Druk dan op de klakson, dan krijg je de beurt. Mag je een goed antwoord geven. Heb je het fout, Gaat punt naar de tegenstander. De eerste met twee punten. Die wint zijn of haar bonnetje terug. Op het spel staat 14 euro en 7 euro. <lacht> um, jongens, daar komt die Vraag nummer 1. Welke voetballer heeft het record... voor meeste doelpunten alle tijden op het WK? Is dat A Cristiano Ronaldo, B Lionel Messi of is dat C Miroslav Klose? Oeh, daar was uh, even kijken. Uh, Laura, heel snel. Het was een gok, maar ik denk A. Je denkt A Cristiano Ronaldo is niet een goede gok. Um, ja, Ivet, het punt is sowieso voor jou. Maar wil je nog een gokje wagen? B nee. Wat zei je? B, zeg jij? Leonardo ja. Messi? Nee, is ook niet het goede antwoord. Het was Bielslav Ja, 16 doelpunten in totaal. Had ik ook niet geweten. Nee, nee. ik ook absoluut niet. Um, jongens, vraag nummer 2: Wie regisseerde de filmklassieker E.T.? A. Steven Spielberg. B. Christopher Columbus. Of C. George Lucas. Oeh, daar was, even kijken, Yvette die op de klakson ramde. A. A, zeg jij... Kijk, Yvette, als het nu goed is, dan win je jouw bestelling terug... omdat je dus al twee punten hebt gescoord. Als het fout is, gaat het punt naar Laura en dan blijft het spannend. De grote vraag is, wie regisseert de filmklassieker E.T.? Steven Spielberg, is dat dan weer het goede antwoord? Yvette en Laura. Het goede antwoord moet zijn antwoord A. Het is hartstikke goed! Lekker ja, hoor, Yvette. Ja, dankjewel. Jij verdient gewoon je crispy chicken en negen kip nuggets helemaal yes. terug. Heerlijk, dankjewel. Yvette van harte gefeliciteerd. Je McDonald's bestelling, die win je helemaal terug. Uh, wat heet, even kijken, een bedrag van 7 euro. Goh, wel verdiend op de donderdagavond. Voor, voor arme studenten is dat heel veel. <laughs> en zo is het. Yvette, eet smakelijk, tot later. Dankjewel. Nou, laat nog één keer je toetertje horen ter overwinning. Ja, dat was hij. See. There ain't no difference between And in my world. Top 40. Live. Ja, over drie weken en één nachtje slapen, dan is het ver de top 40 live in Rotterdam. Ahoy. Uh, zijn wij bij, hè, Quint? Ja, zijn we, we zijn er zeker bij. Ik ga zelfs een award uitreiken. Mag je dat al zeggen? Ja, dat weet ik niet. Weet je ook wel welk welke award je gaat uitreiken? Ja, ja, het is uh, de, volgens mij de award voor beste nieuwkomer. Hmm. Ja, ook een beetje vanuit het idee, hè, ik ben als Quinty Mission een beetje de nieuwkomer hier bij Q Music. Ah. Dus dan uh, mag ik ook die award uitreiken. Dus jij kunt je wel identificeren met artiesten die bijvoorbeeld nieuwkomen in de top 40, dat wil jij daarmee eigenlijk zeggen? Nee, absoluut niet. <lacht> Laat dat even duidelijk zijn. Wij staan heel ver uit elkaar wat dat betreft. Uh, maar wel een eer om die categorie te mogen uitreiken. Ja, het is een avond die een teken gaat staan van de top 40 awards. Nu hoor ik je denken, misschien saai een awardshow. Is het niet, hè? Nee, nee dat is het echt niet. Het is echt een goede optreden. Zowel van, van binnen ons land... als van buitenlandse bodem. Het wordt gewoon echt weer heel erg vet, volgens mij. Ja, Daou Bob Lucas en Steve Bent... op Omelie Thijs, Kensington Cloud... Emma Heesters, et cetera, et cetera. Um, en daarbij gezegd, ja, misschien mag je die abort wel gaan uitreiken... aan de dame die deze week de alarmschijf te pakken heeft. Zij is namelijk genomineerd in de categorie beste nieuwkomer... meer dan terecht. Zoey Levi, sluit me je armen. De Q-Music alarmschijf. Zoe Levi, sluit me je armen. Maximum hit Q-Music. Hoe was je dag? Waar moest je naar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 I yeah.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 Krypton, William en de well Hall of Fame back here. Ik vind het toch leuk dat de mensen hier gewoon binnenkomen en zeggen, Hé, laat zien, laat zien, de mom, de mom. Waar is die ring dan? Waar is die ring dan? Um, ja, je hebt uh, vandaag verteld dat jij uh, gaat trouwen, lieve Quinty. Jawel, het gaat gebeuren, Joost. Um, ik vroeg me ook al af, waar is die ring dan? Ja. Ja. Waar is die? Neon. Waarom niet? <laughs> je gaat toch trouwen? Ik ga trouwen. Tikkie te groot. Ah, hij moet ja, even vermaakt worden. Ja. Even ja, vermaakt ja, ja, worden, ja, ja. ligt bij de goudsmit of wherever. Komt goed jongens, uiteindelijk gaat die ring echt om. Maar de... was het wat je, wat je wilde hebben? Ja. Ja? Ja. Dat is natuurlijk wel een ding. Als je dan Heel vraagt. knap. Ja, ook okay. Ja. Dat was een flinke diamant zat erop. Nou, gewoon een hele leuke degelijke ring. Een hele leuke degelijke ring. Daar ja. doen we het voor. Uh, Joey van der Velde, goedenavond. Goedenavond. Um, Kenteken bingo misschien? Nee, zeker weten. Oh, leuk. Ja, heb ik dinsdag ook uh, gedaan. Ja, maar ja, ik vind ja. het zo leuk en ik krijg altijd zo vaak de vraag: ga je het dan nog een keer doen of wanneer ga je het weer spelen? Dus ik dacht, nou het is de laatste keer dat ik er ben. Uh, ik doe het nog een keer. Ja, maandag is uh, Lars weer. Moet je nu al uitleggen hoe ik tankbonnen. Of sorry, tankbonnen. Ja, kentekenboo. Ja, sparen. Tank ja, tankbonnen ja, ja, geweest, ja, ja. Hoe inderdaad. Bingo geweest. Oh, Kenteken Bingo werkt. Nee, het komt zo meteen. Oké, komt zo meteen.